De nieuwe VN-gezant voor Syrië heeft weinig kans van slagen... denkt een belangrijke Syrische oppositieleider. De bandieten van het regime hebben niets te bieden, zegt hij. Daarom moet dit regime worden uitgeroeid. Eerder zei Frankrijk al dat het werk van de nieuwe gezant... een onmogelijke missie is. De nieuwe gezant is de Algerijn Brahimi. Hij volgt Kofi Annan op, die zijn vredesplan zag mislukken. In de Schie in Rotterdam hebben sportvissers de afgelopen middag... de fiets gevonden van een vermoord 17-jarig meisje... Het meisje werd vorige week donderdag doodgevonden in de bosjes... in de buurt van het Sparta-stadion. Ze was door messteken om het leven gebracht. De fiets is anderhalve kilometer verderop gevonden. Een jongen van 15 uit Rotterdam zit vast... op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De Italiaanse kustwacht heeft bij het eiland Lampedusa... een motorbootje met Afrikaanse vluchtelingen ontdekt. Het gammele bootje is zo'n 15 meter lang. Er zaten 231 mensen in... De vluchtelingen zijn van boord gehaald en naar een opvangkamp op Lampedusa gebracht. In de eredivisie heeft Feyenoord thuis gelijk gespeeld tegen Herenveen. Het werd 1-1. FC Twente versloeg in Breda NAC met 1-0. VVV Venlo verloor thuis van FC Utrecht met 1-3. PSV won thuis ruim van Roda JC met 5-0. En Pex Wolle Vitesse werd 0-1. Het weer. Het is een zwoele nacht. Op veel plaatsen is het nu nog boven de 20 graden. Minima uiteindelijk rond de 17 graden. Overdag wordt het opnieuw tropisch warm met maxima van 34 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en knooppunt Everdingen... twee kilometer door wegwerkzaamheden. En een afsluiting, de N202 IJmuiden-Amsterdam... die is tussen Halfweg en Amsterdam-Geuzeveld in beide richtingen dicht door opruimwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1, BNN. Politieke nachten in de overnachting. Winfried Baiens. Politieke nachten in de overnachting. Het programma normaal gesproken van Patrick Lodiers... Uh, maar ik mag uh, de honneurs uh, waarnemen vanavond. En ik loop nog door de gangen van het prachtige College Hotel in Amsterdam... op zoek uh, naar de kamer waar mijn gast verblijft. En uh, ik sleep iets achter me aan. Het is een uh, prachtig bord. Want we gaan het even hebben over cijfers, feiten en allerlei zaken. Ik zei al, het zijn de politieke nachten in de overnachting. En het gaat over de verkiezing natuurlijk die voor de deur staat. 12 september, dan is het zover... En uh, deze weken dan uh, krijgt u uh, allerlei gasten te horen uh, die, uh, die vertegenwoordiger zijn van de grote partijen. De prominente leden van die partijen in de Tweede Kamer en op de verkiezingslijst. En uh, uh, we gaan naar Kamer nummer 108. Want achter die deur zit het slimste jongetje van de klas vroeger altijd. Werd vervolgens gerenommeerd wetenschapper en zit nu in de Kamer. Ik heb het natuurlijk over PvdA. Uh, um, kamerlid Ronald Plasterk. Hopelijk aanwezig. Ja. Kijk. Hallo. Meneer ja, Pasterk. Goed, welkom. Goedenavond. Ja, yes. Ik heb een beetje een groot voorwerp bij me. Oké. Okay. Maar het is straks kom om een binnen. klein college te gaan voeren over campagnevoeren en hoe dat toch wel en niet moet in deze moeilijke tijden. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Hoe bevalt de kamer? Ja, prima. In uh, Hartje Amsterdam, College Hotel. Ik dacht even dat je de tweede kamer bedoelde meteen al. Ja, nee, maar nee, nee, maar nee, nee, dit is nog even nu de hotelkamer. Kamer. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja. Oh, je bent niet alleen, zie je. Ja. Dit is nee. Els. Dit is Els. Nou, nou, hallo, ja. welkom. Wat leuk, die is er ook bij. en nou ja Mocht u iets willen roepen, uh, van harte welkom natuurlijk. Um, ja, de, deze kamer. Deze um, kamer, een mooie kamer. Als we naar buiten kijken, ja. dan is het niet ver om het concertgebouw nee, uh, te dit zien. Het is, is echt een stukje nou 200 meter. Mijn bekende buurt, we gingen altijd naar Café Loetje, naar... Um, de repetities een stukje ja, verder Dat is de andere kant op ja, volgens mij. Ja, precies de andere kant op. En uh, van mijn koor. Ja, precies. Laten ja. we daar gelijk even naartoe, want uh, dat wilde ik gelijk even laten horen. Een, uh, okay. een fragmentje, uh, ja, dat is opgenomen in datzelfde uh, concertgebouw. Ja. Laten we even luisteren. ja welk stuk was het ja dat is het uh, in de Matthäus Passion natuurlijk is het eerste uh, gewone koraal zeg maar dus ja. je hebt wel een openingskoor maar dit is uh, en, ja. en welke stem was Ronald Plasterk uh, tenor uh, tweede koor tenor ja. ja. Veel zingen nog steeds? Is er ook tijd voor? Uh, ik probeerde Matthäus elk jaar te doen. En dit jaar, toen viel er geloof ik allemaal mijn kabinet, ik weet ook niet meer precies. Maar het was ja. in ieder geval uh, toen, of nee, dat was toch daarvoor. Maar er was in ieder geval iets. Ja. En toen kwam het er niet van, want je moet dan wel de repetities ook meedoen. Ja, en het is, neem ik aan, veel oefenen om de stem in stand te houden. Ja, maar dit stuk, kijk, je zingt een stuk makkelijker als je, als je de partij kent. Ja. En dit doe ik dan al 30 jaar, en, dus, en dan twee keer, en dan um, twee keer uitvoering in het concertgebouw, en dan nog alle repetities. Dat dus heb ik zo vaak gedaan, dan kan ik echt dromen. Ja. En dan geeft dat zelfvertrouwen, geeft dan wat ademsteun, en dan doet de stem het ook veel beter. En je ja. stem zit maar voor een heel klein deel in je keel, het zit voor een heel groot deel. In je heeft. Is, is het iets wat je ook gemakkelijk op een plek als dit kan doen? Of moet je dat alleen maar op heilige plekken als het concerten? Ik ga het niet doen als, als je ja, nee, ja, daar ja, ik een, een hoop bent. Ja, ja, ja, nee, laat het, laat, het nou niet in een hotelkamerje staan <laughs> zingen. Nee. Uh, hoe is de, de week badkamer is. Uh, gegaan? Want uh, ja, uh, natuurlijk, de campagne is uh, nu uh, officieel wel begonnen. Ja, die is nu begonnen. Ja. Ja. Dat kunnen we overal aanmerken. Ja. Uh, wat betekent dat voor het leven van Ronald Plaster? Uh, nou ja... Ik, ik, ik aarzel even, omdat ik daarvoor had ik de uh, afgelopen twee weken... had ik zelf bedacht om nog een beetje in de luwte... dus voordat uh, de echte campagne zou losbarsten, uh, iets te ondernemen. Toen heb ik de 100 van Amsterdam gelopen, zoals ze het genoemd hebben. Dus dat ja. is in tien 10 dagen 100 kilometer door Amsterdam lopen. Dus ik ben zelf eigenlijk juist tien dagen heel intensief bezig geweest. Mm -hmm. En nu is het, wordt het juist wat meer hapsnap met het ene moment... We zitten nu hier en ja. ik zat eerder op de avond bij één Vandaag op de televisie. Maar daartussen zit dan weer een aantal uren ja. even niks. Is het eigenlijk leuk, ja, dit, het vind... begin van deze periode, die campagne? Ik vind sowieso campagnevoeren leuk. En, uh, Wat is er uh, zo leuk aan? Ja, je komt onder de mensen. En je moet het verband leggen tussen de hele abstracte en de grote... en, de, en de, soms ook, ook uh, de ingewikkelde kwesties die dan spelen met de euro... en de financiële markten. En uh, nou ja, uh, de... De mensen namens wie je dat allemaal doet. Want ik, je bent volks, als Kamerlid ben je volksvertegenwoordiger. Dus je vertegenwoordigt mensen. Mm -hmm. en, en ik vind het ook, nog afgezien van dat je natuurlijk probeert stemmen te winnen in een campagne. Maar is het ook uh, wel goed voor. Nou, dat laat ik niet voor anderen spreken. Maar ik heb het gevoel dat het wel goed is voor mij. Om, om te ervaren dat je de macht ergens gaat halen. Het is, het is een geleende fiets. Het mm -hmm. is niet zo dat je dat nou maar als vanzelfsprekend mag aannemen. Dus, dus ja, ga maar gewoon die winkelcentra in en zeg maar van nou... Um... Ik hoop dat u uh, op, op, uh, op ons stemt. Ja, maar de trucjes die er af en toe uh, gemaakt uh, of uitgevoerd worden. die zijn natuurlijk soms van uh, nogal uh, laag niveau. Deze week zijn toch wel twee hoogtepunten, dan wat dieptepunten. Althans, als we alle uh, commentaren moeten geloven. Laten we even met CDA beginnen. Ja, maar even lekker... voordat je naar nou de trucjes... Want ik vind het vorige eigenlijk nog interessanter dan die trucjes... Ik vind dus dat, want dat vind ik wel een belangrijk punt. Dus, um, niemand moet te goed zijn om, om naar een winkelcentrum te gaan. of in de portiek te gaan en te zeggen. Uh, zou u ons willen steunen? Want mm. wij willen namens u ja. dit gaan doen. Ja. En dat, dat, dat is belangrijk en dat is het goede aan de campagne. En dan vervolgens, net zoals je kunt voor voetballen houden en zeggen... dan zijn er ook dingen die misgaan en trucjes of geen ja. kaarten. Dus dan kunnen we het daar verder over hebben. Ja, want dat wil ik toch wel even <laughs> maar doen. Want het dit, eerste was ja. duidelijk okay. nee, Maar toch even naar die... Uh, dat waren namelijk niet zomaar uh, momentjes. Dat waren grote momenten. Uw collega Siebrand van uh, Haarsma Buma van CDA... Ja. die riep van de week ineens... Um, ja, we gaan uh, die, uh, die langstudeerboete... Voor studenten die te lang studeren, ja. die gaan we gewoon opheffen. We, we geloven er niet meer in, we trekken het terug. Ja. U bent een, een politicus dat ook wel met enige afstand afdoen naar het vakgebied kan kijken, volgens mij. Schaamt u zich dan op zo'n moment? Uh, het is een wet die over twee weken ingevoerd wordt. Uh, het, was idee, het was idee het het CDA, van het ja, dus het was wel opvallend. Um, het kan ook niet, hè? Dat weten we inmiddels. Je kunt no, ja. niet zomaar een wet terugtrekken die over twee weken Ja, maar daar ben ik dan overigens nog niet van overtuigd. En er komt deze komende week ook nog een debat... waarin uh, de, de woordvoerders uh, onderwijs dit met de staatssecretaris gaan bespreken. Dat is een beetje gek, want die heeft, de staatssecretaris zit geloof ik... zelfs in het campagneteam van Mark Rutte... En daar hebben ze bedacht dat ze tegen die langste moeten zijn. Een wet is een wet. En als je een nieuwe wet moet maken, dan moet je een heel proces door. Dat is nou helemaal zo in Nederland. Ja, maar je kan besluiten besluiten. Nou, ik bedoel, er moeten juristen maar naar kijken... om, om, om een jaar niet te innen of op te schorten ja. of uit te stellen. En, en uh, kijk, waar een wil is, is wat dat betreft wel een weg. Dus als ja. er nu in de Kamer, ik geloof behalve misschien één of twee kleine partijen... niemand wil dat dit gebeurt... Dan is het een beetje gek. we om... was eigenlijk wel blij met deze draai. Ja, van zijn, ja, dus daarom. Dus ik kan er wel heel erg blijven hangen in, in, in uh, hoe dat nou allemaal gelopen is. Maar ik vind het belangrijkste is... Het is echt een slechte maatregel. Dat hebben we altijd gezegd. Dat hebben we hmm. altijd gevonden. Um, en ja, als maar studenten bijvoorbeeld, die snappen daar dus niks van. Je nee, hebt ook, ook gelijk. van het ene moment wordt ons verteld... over twee weken gaat gewoon die regeling in... en het andere moment zegt gewoon iemand die daarvoor vroeger voor gepleit ja. heeft... zegt gewoon vervolgens, nee, oh, de... we zijn het er niet meer mee eens. Dus laat ik gewoon een helder antwoord geven op uw vraag. Dat ja, is ook Schaam zich. Ik vond inderdaad, als je nou uh, zegt er is weinig vertrouwen in de politiek... dan is het natuurlijk een malottige toestand dat de Eerste Kamermeerderheid hem invoert... Mm -hmm. het in de begroting zet voor het volgend jaar... dus ook de, de opbrengst daarvan inboekt... En dat er dan de, de studentendagen... deze week zijn de introductiedagen ja. voor de studenten... die waren 24 uur bezig. En toen bleek er opeens een hele grote Kamermeerderheid ja. tegen... Ja. die langstudieboete te zijn. Dus dat, dat is niet iets waarmee je nou de indruk wekt van... goh, daar zit veel consistentie. En daar wilde ik ook een beetje uh, naartoe. Want dat is ook onderdeel van het campagnevoeren... dat er soms wel eens een loopje wordt genomen met de feiten of de, uh, hoe, hoe, je dat, uh, hoe je dat netjes regelt in Nederland... en hoe je omgaat met de doelgroep die dat treft, in ja. dit geval. Dus uh, dat doet toch ook een beetje pijn, neem ik aan, voor een wijs mens als u. Nou ja, dat was niet het mooiste moment. Maar, maar nogmaals, ik, weet je, ik vind ook, je moet op een gegeven moment... Uh... Ik ben het mee eens met wat de kamer -meerheid nu vindt. We ja. vonden het altijd al, nu, ja. nu vinden een heleboel mensen dat. Dus laten we blij zijn, we, we tellen dat onze niet zegelingen. Hoe het bereikt wordt. Het nou ja, natuurlijk maakt het was. wel uit. Maar ik vind dat, dat dan ook op zo'n moment, ik ben al lang blij dat we nu de kans hebben om die langstudeerboete van tafel te krijgen. Dat nee. gaat volgende week gebeuren. En, en om nou te blijven terugkijken van hoe dat nou gelopen is... dat helpt dan niet. Nee. Dus laten we dat nou maar gaan doen. Nog een uh, campagne-moment deze week. Emiel Roemer, dat is natuurlijk uitgebreid besproken al de hele week. Uh, hij uh, um, uh, zei over my dead body... ik ga die boete niet betalen uh, als wij over die 3% heen gaan... Um, van de staatsschuld. Um, die regel, dat is een Europese regel. Iedereen reageert Dat kun je helemaal niet zomaar afzeggen... Um, Baalde u niet dat PvdA dat bijvoorbeeld niet gezegd heeft? Die heeft ook al gezegd dat die 3%-regel helemaal niet zo heilig is meer. Nee, maar dus, de, laten we zeggen, de afgezwakte versie van wat die heeft gezegd... Ja. die komt eigenlijk heel dicht bij het standpunt wat de Partij van de Arbeid altijd al nou, heeft gehad. waarom gehand. zit Emiel Roemer dan in de kranten met dat standpunt en niet de PvdA? Nou ja, ik weet ook niet of hij nou helemaal zo blij was met, met, om het op deze manier in de krant te krijgen. Kijk, even, even inhoudelijk. Het... Het standpunt wat wij hebben, laat ik dat zeggen... dat is dat je inderdaad er verstandig aan doet... om niet volgend jaar al te rigoureus te bezuinigen. Maar dat je dat beter in een paar jaar kunt opbouwen. Mm -hmm. um, en ik ben er niet van overtuigd... dat er dan onmiddellijk een boete zal komen. Nee. En als Brussel dat van plan zou zijn... denk ik dat we goede argumenten hebben om te zeggen... nee, maar als wij nou dit en dit en dit allemaal doen, en we hebben de begroting in 2017 echt op orde... Ja. is het dan niet verstandig om juist niet volgend jaar die vraaguitval te creëren. Dus die, er zijn inhoudelijk hele goede redenen voor. En ik denk als je dat doet, dat die boete er ook niet hoeft te komen. Mm -hmm. Maar er is toch wel een verschil tussen zeggen dat je bij een boete in beroep zou gaan... of dat je er bezwaar tegen zou maken, of zeggen van wat er ook gebeurt... ik zal hem over mijn lijk gaan ja. betalen. Eigenlijk bent u het weer eens. Nee, dus ik ben maar het de vorm eent... is weer niet zo netjes. Ik, ik, precies. met, met, met daar, Datgene wat hij na, na een paar uur nadenken ervan van gemaakt heeft... dat is een versie waar ik prima mee kan leven. Um, hoe vaak is die boete eigenlijk al betaald? Nee, die is niet betaald. Nee. En hoe vaak denkt u dat die ooit betaald gaat worden in Europa? Bijvoorbeeld aan de landen die er overheen zijn gegaan? Er zijn wel eens landen die boetes hebben gekregen... Overigens, maar niet, niet op deze schaal en, nee. en hiervoor. Waar hebben we het dan um, over? Nou ja, we hebben het er natuurlijk over dat als je één munt hebt... en je spreekt met elkaar af dat je je begrotingen samen um, um, in één stelsel gaat onderbrengen... Ja. dan moet je aan die afspraken houden. Nou is het altijd zo, daar heb ik ook in de Kamer altijd op gewezen... dat in dat verdrag staat één, je mag niet meer dan 3% overschrijden... en twee, als je denkt dat er een, een reden is om een uitzondering te maken... dan moet je dat gemotiveerd hm. aanvragen. Ja. En ik heb op dat tweede gewezen. Dus ik denk nog steeds dat we met dat tweede um, wellicht bij Brussel... een heel sterk verhaal zullen hebben... Ja. Um, maar goed, dat, daar, daar moeten we ons uiteindelijk natuurlijk wel aan houden. Ik denk dat er een heleboel Nederlanders zijn... Uh, ook vroegere PvdA-stemmers die dat wel heerlijk vonden... dat uh, Roemer dat gewoon even riep. Nou ja, maar die zullen niet. dus niet blij zijn dat hij nu heeft teruggetrokken? Nou ja, hij heeft het uh, afgezwakt, genuanceerd... maar die, hij vindt vinden ze wel lekker. Ik denk dat heel veel mensen dat heerlijk vinden. Ja, maar dat moet je toch in de politiek... ik draai nog niet zo heel lang mee in de politiek... maar, maar wel ja. heb ik op afstand natuurlijk al heel lang gezien... wat er gebeurt in de politiek. Dat, dat is toch niet, als je het een paar keer doet... Want de volgende, keer dat je zegt, de volgende keer dat Roemer nu zegt... over mijn lijk ga ik dit doen, dan denkt iedereen... oh ja, dat vorige lijk dat loopt ook weer. <laughs> dus dat, dat is niet um, iets wat je vaak moet doen... want dan is je gezag snel weg. Um, dat, was even de kranten, dat waren de kranten van deze week. We begonnen net met klassieke muziek. Ik wil even naar een plaat die ik uh, voor u meegenomen heb. Ja, ik ben. ga uien, denk ik. Dat is toch een beetje uh, de opvoeding, vermoed ik. Uh, uh, het is een plaat, gedeelde liefde. Okay. Laten we gewoon luisteren. Ja, de plaat voor Ronald Plasterk is dit. Uh, nou ja, die plaat bied ik aan hierbij. Want Heel mooi, dank. Deel Jong, ja, de zeker. Ja, ja. Zat ik even mee te zingen tijdens de plaat? Ja, zeker, rock'n'n'oeuf, ja. Ja, een classic natuurlijk, Deel Jong. Um, uh, want ja, dat is, dat is de andere, andere muzikale hart. We hadden net even de, de klassieke muziek aan het begin van de uitzending. Maar dan uh, dit er tegenover. Ja. licht schizofreen wellicht, maar... Dat ja. kan het samen. Ja, ja dat kan uitstekend samen. Ik heb, ik heb, uh, dit doet me altijd meteen ook denken aan mijn oude vriend Lex... met wie ik in mijn studententijd uh, ja, op, op zijn kamer of mijn kamer... met twee gitaartjes en dan twee tweestemmig. En dan zong inderdaad uh, Neil Young. Mm -hmm. Hij was een groot Neil Young kenn ook. En ja. Ik heb het uh, via hem eigenlijk wat. Ik kende natuurlijk de hits wel, maar meer leren waarderen. Ja. En hij het waren ook liedjes die kende ik eerst van hem. Ja. En, en dus hij speelde ze voor en die heb ik toen na de hand uh, de plaat erbij gehaald om het van Neil jong en om het dan te oefenen. Ja. ja. Want qua, qua eerste indruk en die mago's, zou ik kijk het concertgebouw dat, daar zie ik gewoon Ronald Plasterk wel in rondlopen, maar in een rocktempel dan weer wat minder. Heb je ja, dat al verkeerd? Ja, dat heb je wel verkeerd. Dat heeft denk ik ook wel mee te maken omdat we... Uh, ja, in de Tweede Kamer loop je gewoon altijd in pak. Het is ook een kwestie van uiterlijk. Ja. En... Uh, ja, dat... Nou ja, het is ook vertoning, manier van praten, wellicht... Ja, ik dacht, nee, ik heb er niet helemaal ingezocht gezocht. Nee, maar ik heb daarvoor 25 jaar in de wetenschap gezeten. En in, een, in het laboratorium loop je... Ik uh, bedoel, als je geen scheur in je trui hebt, dan loop je netjes bij. Dat is, uh, hè, daar loopt niemand bijvoorbeeld in. Ik heb in die tijd nooit met een, met een das gelopen of met een, met een jasje gelopen. Dat, uh, dat deed je eigenlijk niet. Dus... Uh, en dan zou je misschien het omgekeerde gezegd hebben van eerder een rocktempel een concertgebouw. Ja, ja want, want dat is, dat is wel een, een indruk natuurlijk wat heel belangrijk is in de politiek. Um, ja, ik zou Ronald ook wel als uh, uh, elitair kunnen uh, bestempelen, maar uh, ook aan de andere kant. En dan heeft u dat helemaal niet. Zoekt ook heel graag juist de, de niet-elitaire elementen van bijvoorbeeld persuiting en dat soort dingen op. ja. Is dat ja. bewust of is dat om, om dat elitair een beetje eraf te doen? Nee, dat is niet. Een, een, een, ik denk dat dat gewoon. Dat, ik, ik denk dat u gelijk heeft wel, ja. en dat dat toch. Uh, ja, in me zit. Ik ben. Me, ik, ik wil niet een autobiografisch verhaal van maken, maar opgegroeid in een portiek. Ja, dat is wel een beetje het idee van het programma. Oké, okay, nou, ja, vooruit. Het gaat toch echt over niemand anders. Niet? Vooruit. Ja. Um, dan, dan doe ik één stapje terug. Mijn vader is naar Nederland gekomen op, op, op, uh, omdat hij was half-Joods. Mm -hmm. En uh, hij kwam uit Berlijn, dus als jongetje uit Berlijn. En zijn vader was uh, chirurg, gepromoveerd, helemaal academische wereld. Dus uw, uh, in uw woorden misschien elitair. Mm -hmm. Maar goed, toen moest hij in Nederland, is naar kostschool gegaan en daar gebleven. Met mijn moeder getrouwd. Dus uiteindelijk toen ik geboren werd, toen zaten we in een portiek in Den Haag-Zuidwest. In, in wat toen heette een arbeiderswijk. Hmm. En dan ben ik opgegroeid. Dus ik ben altijd een beetje tussen die twee werelden ja. gebleven. Want ja. thuis hadden we boekenkasten en mijn vader las en, en, en weet ik wat allemaal. En, maar in de portiek, uh, ja, moest je niet professor uithangen... want dan kon je ook nog eens uh, nee. een klap voor je hoofd krijgen bij het spreken. Dus, ja. dus die twee werelden. Dus ik heb vroeger bij ADO gevoetbald in Den Haag als ja. pupil. En uh, um, ik weet niet het. Je, je maakt altijd wel een beetje mythologie voor je eigen autobiografie, dus je weet helemaal niet of het daardoor komt. Maar ik denk dat dat, die, dat, dat wel een rol speelt. Waardoor ik dus van thuis altijd gestimuleerd ben... dan ga maar studeren en... en, en nou ja, uiteindelijk. Maar goed, die cultuurbewuste, uh, belezen, uh, wetenschap... Ja, dan we van versus, huis versus uh, de volksjongen. Kan dat ook samen eigenlijk in één imago? Nou ja, dat imago vind ik nog even vers 2. Maar voordat we nou over imago, maar dit is dan even de werkelijkheid. Ja. En, en, en daarvan heb ik dus het gevoel dat het inderdaad gewoon ter lijn is op hoe je bent opgegroeid. Ja. En dat, ik daar, ja, dat dat wel een deel van mezelf is. Want en ik er... merk dat mensen daar in het imago dan soms een beetje mee, mee worstelen. Want. Uh, dan ja, aan de ene kant zien ze dan die kant die u net noemde van de wetenschap. En, uh, je bent professor, of in ieder geval nu, nu dus niet meer als kamerlid, maar je ja. bent heel lang professor geweest. En dat dat brengt toch iets met zich mee van een zekere statuur. Ja. En aan de andere kant, uh, ja gaan we ook naar carnaval of, of uh, doen we... Jonger. Ja, nee, nee, maar... Nou, dat is dan misschien een verkeerd voorbeeld. Nee. Maar iets, iets wat, wat andere mensen heel volks vinden. Hè, ja. En waar ze niet... Uh... Nou, maar om uh, bijvoorbeeld... Uh, want uh, zo uh, zien we Of natuurlijk of het meeste op bon televisie... Of, of nou, Ja, nou, ja. uh, even de poont-tv-uitzendingen op Ibiza er, erbij te nemen. Daar hebben volgens mij heel veel mensen gereageerd. Nou, we hadden niet verwacht dat Ronald Pasterk... Um, bij uh, Poont in een zwembad zou ja. duiken met uh, ja, Nee, dat uh, dus is een Karel, beter voorbeeld dan carnaval. Uh, Gido Weijers, uh, champagneflessen uh, eromheen. En dat was, uh, een ander mens, denk ik. Dat, is, dat is niet de Ronald Paster die ik ken. Nee, maar terwijl ik zelf oprecht het eigenlijk geen moment dat we er waren... en eigenlijk ook niet toen ik de uitzending zag... Um, als geforceerd heb ervaren of als iets waarvoor ik mezelf moest forceren. Dus uh, ja, ik vond het wel, wel uh, amusant. en uh, Het was een licht programma, maar ook... ook ja, er werden ook wel gesprekken gevoerd, dus, maar goed, hoeven we niet. Maar, nou ja, toch? Ja, dus we, ik heb... Je kiest bewust natuurlijk om met zo'n programma mee te doen. Daar wordt wel even over nagedacht, neem ik aan. Ja, er zijn ook wel mensen die zeiden dat ik dat niet, niet moest doen, hoor. Dus, uh, uh, maar... Els moet even lachen. Els, uh, uw vrouw natuurlijk. Uh, uh, de microfoon ligt ernaast. Uh, hoe, hoe, wat is nou Ronald Plasterk? Is dat de populaire volksjongen of is het uh, de wetenschapper eigenlijk? Dat het is wat hij zegt. Het is allebei. Ja. Dat heeft te maken, denk ik, met zijn opvoeding. En ja, dat is ja, beide kanten. En hoe is het? Want uh, Ponyuws, uh, Poont, die, uh, die hebben omeroon van de Ronald sterker gemaakt. Een beetje doodknuffelen eigenlijk. Uh, is, is de, zit je dan als echtgenoot thuis op de bank? Je denkt, ja, oei, Dat had hij niet moeten doen. Nee, nee. Ik zie de humor er ook wel van in. Dat moet je ook niet zwaarder maken dan het is. En je moet er ook niet zo bang voor zijn. Ik bedoel, ja. Het is een bijzonder programma. Het zijn jongens die het op een andere manier doen. Ze belef. lef. Uh -huh. ja, ze maken toch vaak nieuws. Dus ja, Ik, ik vind ze ook altijd heel erg leuk. Ja. Dus ik vind het helemaal niet vervelend als je daar... Ik vind ze niet altijd heel leuk, hoor. Ze hebben ook wel dingen gedaan. Ik dacht, maar dat nou, het omeroon bijvoorbeeld. Het is natuurlijk een soort uh, koosnaampje. Maar ondertussen elke keer een klein tikje in het gezicht. Ook. Het is een beetje... Ja, vind je dat nou? Ja. Klein... Ik, ken, ik heb echt fractiegenoten die mij aanspraken die van... De... Nee, die dat omeroon? Nee, die daar, die daar jaloers op zijn. Oh Ja, ja, ah, ja. ja. Ah, ja. Dus uh, ach, ik weet niet. Het, het komt mee, het, of komt mij inderdaad wel dat ik, dat ik uh, door een straat loop en dat er uit de snackbar dan opeens een paar jongens van 16 roepen. Hey, Hé, Maroon. <laughs> ik weet niet of dat nou, of dat nou goed is, of, dat dat nou is, goed is of niet. Ja, maar. maar uh, het is toch in ieder geval het begin van contact. <laughs> dus, uh, <laughs> hè? Ja, je kunt ook net zoals uh, Emil Roemer nu met uh, Frans Bauer... in uh, die Chicheune nacht gaan zitten. Dat kan ook. Nee, maar ik, ik, wat ik dus vind waar je voor op moet passen... en waar ik... Ik doe bijvoorbeeld eigenlijk nooit aan quiz- en spelprogramma's mee. Mm -hmm. um, je moet geen dingen doen waarvan je denkt... van, ja, wat zit ik hier nou in hemelsnaam te doen? Maar met publiek geld, bijvoorbeeld publieke omroep uh, was het... Uh, champagneflessen in een zwembad in, op Ibiza... dat je ook niet dacht, hey, dat past helemaal nee, maar wacht bij de partij even, ik, van de ik, ik, dat, dat was uh, natuurlijk een bewust van hun kant... Uh, provocatie. een provocatie. Ja. Dus dat wist ik natuurlijk niet. Dus ja. ik werd daar van het, van het vliegveld gehaald met die auto. Toen ging opeens er ging een fles champagne over. Ik dacht, gewoon wat aardig. Ja. En toen draaiden ze die buitendraampje om. En toen zei ik ook meteen, goh, dat was mijn eerste reactie. Wat zonde. Ja. En dat, dat, dat stuit me inderdaad tegen de borst. Want ja, mensen zouden het lekker kunnen vinden. En dan ga je niet. Dus dat was een grapje van hun ja. kant. En ik, of dat nou, maar daar was ik natuurlijk niet deelgenoot van. Dat, nee. dat maar ook me. niet gezegd, ik doe niet meer mee. Want dit vind ik niet leuk. Dit hoort niet bij mij, dit past niet bij mij. Ik ben hier ook namens de Partij van de Arbeid. Dat vind ik gewoon niet... Uh, ja, maar je bent ook weer te gast. En, en ja, nee dat, dat, dat, nee, dat is niet bij me opgekomen om opeens te zeggen... van zet die auto stil, ik vlieg terug of zo. Nee. DJ'en vorige week nog bij, wat was het, welk festival op zaterdag? Lowlands. Nee, uh, Loveland. Hey, uh, Loveland. Lo Loveland. Ja. Loveland. Loveland. Ja. Ja, Ook zo'n stukje dat ik denk, goh, Ronald Plas sterk als dj. Maar weet je nou, dit is wel leuk hoe dat is. Gaan we, we waren er op zaterdagochtend hè, om 11 uur. Er was verder nog helemaal niemand. En liep met Ahmed Makouche en, en Wouter Boy. En, en iemand die bij me meeliep. En Els en ik met z'n vier. Want er kwam er een meisje van een bekend frisdrankmerk, uh, cola-merk, naar me toe. En zei, wilt u even meedoen, want iedereen kan het een minuutje doen? Mm -hmm. En toen hebben we dat een minuutje gedaan. En toen, een paar uur later, tot mijn verbazing in het nieuws... was het net alsof we daar voor een, een, een kolkende mensenmassa staan, DJ. Ja, maar het is campagnetijd. Het lijkt wel alsof je denkt, ik had ja, niet... het overkomt. Ja, ik had het niet van tevoren kunnen bedenken, maar toch. Uh, toch, vertel ik zoals het is. Dus wij liepen daar en we, ja. we, we zouden even over het terrein geleid worden van Loveland. Ja. En, en waar dus nog bijna niemand was. Ja. Uh, toen, toen kwam iemand, het was dus een afgesloten dingetje. Hebben we dat een minuut gedaan. En toen na nou, de hand leek het alsof we daar voor 500.000 mensen hebben staan, ja. DJ. Dat was het heeft dus helemaal niks te maken met uh, proberen vlotter over te komen, nee. de jongeren te bereiken. Nee. Uh, nee. Uh, wellicht... Er was ook niemand, niemand die dit wist, uh, van, wat u net, van de DJ, uh, niemand die dat van tevoren zag aankomen. En mm. het was ook, ik denk ook van de mensen van, van uh, het Cola-merk, wat ik niet zal noemen, je hebt er met twee, hè? maar mm. niet Coca Cola, maar met het andere. Ja. Er was niet, uh, denk, is net zoveel reclame. Het ja. was denk ik niet gepland. Die dachten gewoon, hé, het is misschien leuk als die ook meedoet. Ja. Um, uh, van de week op Radio 1... Um, ik moet even de, de naam van deze uh, politicoloog vinden, maar die, uh, die sprak uit dat er in Nederland te weinig partijen zijn... die echt een professionele campagne hebben. Uh, niet goed nadenken over uh, het verhaal. Uh, niet goed uh, aanpakken van uh, de, hele, de hele campagne. En uh, daar, had, daar bedoelde hij dus ook de Partij van de Arbeid mee. Um, je zou kunnen zeggen... Ronald Pasterk is nu in dienst van de Partij van de Arbeid. Die moet een heel helder, simpel, ja. duidelijk beeld uitstralen. Ja, maar wat je nou... Um, overigens, als je een professionele campagne hebt... heb ik een aantal campagneregels. En de belangrijkste campagneregel is don't talk strategy. <lacht> dus juist omdat we zo'n goede campagne hebben, ga ik hier niet... Ja, dat is echt een zwakte bot. Oh, ja, dat Sorry. weet ik. Maar dat, is... <lacht> nee, dus, dus, uh, maar dat illustreert hoe professioneel onze campagne is... dat we niet over de campagnestrategie hier ja. zitten praten. Ja, daarmee kun je ongeveer alles van je afzetten. Ja, nee, maar dat... dat uh, dus voor zover we een campagne-strategie hebben... Um, er is er wel één? Ja, is, is er dus er is een, maar is het niet okay. iets wat ik, wat ik hier nou ga zitten etaleren. Um, maar u vroeg ook niet zozeer volgens mij naar de campagne-strategie... maar veel meer naar Nou ja, onderwerp onder, onder, van zijn campagne is... je hebt een aantal mensen op zo'n lijst staan... en die, hebben die vertegenwoordigen allemaal de doelgroep in, in, in delen. En dan. Ja, maar je Ronald Plasterk het... spreekt een bepaald publiek aan. Ik neem aan dat er over nagedacht wordt. Ja, dat denk en dan ook. bij Ronald Plasterk kun je ook een beetje in de war raken tegenwoordig. Ik denk, ja, wat, is, wat is Ronald Plasterk? Ja, maar het is wel wat het is. Dus ik denk dat ze inderdaad met het opmaken van de lijst... en met het toebedelen van wie wat gaat doen... wel rekening houden met nou, uh, dat het een beetje gevarieerd is... en dat je verschillende groepen aanspreekt. Mm -hmm. um, maar ik kan mezelf niet veranderen. Nee. En, en uh, onze nummer twee, Jetta Kleinsma, die, die, die gaat haarzelf niet veranderen. Dus echt, zij is wie ze is. En dat geldt voor onze nummer vier, Tanja. Nou, ik kan de hele lijst langs. Het zijn allemaal gewoon allemaal mensen met hun eigen persoonlijkheid. Ja, maar ik neem aan toch dat de politiek niet zo naïef is dat ze niet denken: ja, maar gaan we gaan de diepe specifieke elementen uit iemand sterker naar voren brengen, want daarmee kunnen we onze doelgroep ja, maar daar moet je nou wel en sterker bij Je moet er ontzettend mee oppassen om eerst iemand in een prominente positie te brengen en te zeggen: nu fijn dat je dat wilt doen, en nu gaan we je veranderen. Nu gaan we je, je dus. Um, dat gaat snel mis. Want de media zitten zo op je huid. En dat met name natuurlijk... Radio trouwens ook hoor. Mm. En want iedereen kan dit ook duizendmaal terugspoelen. En, en, en het zit heel dichtbij. En elke stembuiging wordt gehoord. En zo'n camera registreert elke blik. Dus zodra je denkt van... Uh, ik, ik was van plan dit te gaan overbelichten. Of uit te acteren. Of zodra je te veel gaat acteren, dan, dan val je genadeloos door de mand. Dus ja. ik geloof dat dat, als je dat dan zou willen, niet zou lukken. Ja. En in ieder geval zelf probeer ik het op geen enkele manier om iets anders... Weigert ook. Stel dat er een campagne komt... en die zegt, ja sorry meneer Plasterk, je moet echt... Voor het uh, hogere segment van de Nederlandse samenleving gaan. Voor de intellectuele concertgebouwbezoeker. Dat, dat is uw doelgroep. En nou niet uh, nog een keer bij podiums gaan zitten. Dat vind ik. Zou je dan zeggen: van ja, oké. Okay, voor het belang van de partij doe ik dat? Ik ga mezelf niet, niet veranderen. Um, iets anders is dat bij elke uitnodiging. Voor een, voor een televisie of een radioprogramma. in campagnetijd is het normaal dat je even zegt: gaan we, jongens, gaan we dit doen? Mm -hmm. Ook soms de vraag: wie moet er naartoe? He, dus mm -hmm. jullie. Uh, uh, nodig iemand uit, dan is de ja. vraag, wie, wie gaat er naar zo'n programma toe? Um, en... Diederik Samsom zit bij uh, Lowlands. Oké. Okay. Dus dat was... Dus, dus uh, Oké, okay. nou, dan, dan, dan, dan heb ik dat... Iets lager maar Maar ja, god, zijn er nog dingen, dat is dan eigenlijk de vraag... Die, die ik uit mezelf wel zou doen... en waar ik dan het advies accepteer om dat niet te doen. Maar de, het is dus dan gewoon niet... Het is bij mij een, het is een uh, illusie dat dat zo sterk gedomineerd wordt vanuit een campagnegedachte? Um, wel de illusie dat, dat, dat een beeld van mensen veranderd zou worden. Hmm. Dus wat bijvoorbeeld wel... Ik heb wel eens iemand gehad die zei... Zet nou geen dingen op je hoofd. Ga nou niet met mutsen of pruiken of... of... Nou ja, de hoed is een ja, handelsmerk maar goed, ja. inmiddels. Nee, maar, maar dus... He, want, en, of ga niet op een surfplank staan. Of wat, wat deed je balk en op, op, op een skateboard ja. staan. Um, en, en dat, dat dus... We waren op Loveland, hadden we het net over. Daar was ook iets, een soort... Uh, ah, zijn ze bij de Partij van de Arbeid dan blij met zo'n bedrijf? Nee, maar laten we even dit. De, de, ja, arbeid, dus, ja. Daar lagen van die panelen in het water, in die vijver daar een stoot ja. vaart. En ik was, daar wilde ik inderdaad opstappen. En toen zei iemand tegen mij, doe dat nou niet. Want als je eraf glijdt, ja, het zal niet. Want dan heb je net zo'n zo ja. zo balkende moment. Nou. Dus, dus daar, maar dat is geen fundamentele aantasting van... Uh, nee, en na dat bericht, van het ging echt letterlijk... Het stond in alle kranten, ik weet ook niet waarom. Maar dat DJ, die DJ-actie, is dat dan dat er een partij... Iemand van de partij zegt van dat je dat hebt gedaan? Of dat uh, past er niet helemaal bij? of Dat maakt niet uit. Nee, ik geloof een enkeling zei dat dat leuk was. Okay. En, uh, nee, maar ik heb daar eigenlijk niet heel veel reactie. Dat is ook gek in zo zo'n campagne. Je voert hem samen. Maar uh, we hebben het begin van een campagne bijeenkomst gehad... met de hele lijst. En toen zei er ook Diederik in zijn, in zijn warming-up speech... zei de jongens, we gaan allemaal campagne voor het gek is. We gaan elkaar helemaal niet meer zien. Nee. Want iedereen zwermt uit over ja. het land en over verschillende groepen. Dus, dus ja, je, je doet ja. het eigenlijk toch ook een beetje weer alleen. Gek genoeg. Ik zei net op de gang, uh, want dan durf ik dingen anders te zeggen dan ik hier zit. Nee, toen zei o. ik, het slimste jongetje van de klas zit uh, in de hotelkamer. Ik had de koptelefoon op. Uh, ja, precies. <laughs> en uh, Toch te horen. Maar het uh, slimste jongetje van de klas uh, zit in de woonkamer. En uh, wij, wij spraken Maurice de Hond eventjes. Dat is ook een beetje het probleem van de Partij van de Arbeid. Het zijn iets te veel allemaal slimste jongetjes van de klas. Waardoor ze uh, een beetje het contact met de opgeleide in Nederland missen. Um, en ze hebben veel universitair opgeleide mensen die ja. met zeer nette woorden spreken. Maar ze missen gewoon een beetje het volkse in de vertegenwoordigers, bijvoorbeeld die bij de SP wel zitten. Nou, dat is een bekend verhaal natuurlijk. Ja, dat is overigens allemaal niet waar. Hè? Want er dus, is laatst een overzicht geweest... en de mensen in, de, in, in andere partijen, ook de SP... zijn net zo hoog opgeleid als die in de PvdA. En ik vind ook dat het feit dat je hoog opgeleid... helemaal niet hoeft te betekenen dat je geen voeling hebt... met, met andere mensen in de samenleving. Mijn voorbeeld was ooit Joop ten Dr. Hmm. doctorandus Joop ten Hel werd er altijd sneerend over gezegd... Door, door Hans Wiegel. Ja. Um, het was een echt intellectueel... En hij had boeken geschreven die las boeken. Maar dat was gewoon, als, als je ermee door de buurt liep. heb ik ook wel gedaan toen ik als jong studentje. Ja. dan had iedereen het over oom Joop. En die hoorde er helemaal bij. Ja. Ah. Dus die ome Joop, dat ome Roon komt daar vandaan. Dat is de hoop. Dat is de, nou, ik heb dat niet verzonnen, dat ome Roon. Hij is wel voor mij een rolmodel. Ja, ja hoor, dat wil ik best toegeven. 23, 22 zetels, daar hangt het de hele tijd een beetje op. In nou, de peilingen. Ons, ja, in de peilingen. Ja. Nou, we gaan toch even met de peilingen werken. Hmm. Het is niet anders. Um, is dat goed? Is de Partij van de Arbeid blij hiermee? Nee. Nee, we hebben nu 30 zetels. We zijn op één zetel naar de grootste partij van het land. Ja. En, uh... Wat is er mis? Nou, ik weet niet. We hebben, we hebben nu uh, de campagne is net begonnen. En uh, we hebben de eerste peiling ging al twee zetels omhoog. Dus uh, als we in dat tempo doorgaan, dan worden de een grootste partij. Ja, maar dat wisselt al een tijdje. Dus dat blijft een beetje op hetzelfde pijl. Nou, nee. Ik denk dat we nu gaan aantrekken. Omdat ja, we. Het... Ja. Ja, ja, dat denk ik. ik. Maar, nee, maar, maar omdat, omdat we gewoon best beste verhaal hebben. En in zo'n campagne... Dus die peilingen, ik ga ze niet relativeren... want die peilingen geven een eerlijk antwoord op de vraag... wat zou u stemmen als u vandaag zou moeten stemmen? Hmm. He, dus daar, maar dat is eigenlijk de vraag dadelijk niet. De vraag is dadelijk, we hebben een campagne gehad met debatten... waarin de verkiezingsprogramma's zijn gepresenteerd. Hmm. En dan kunnen mensen beoordelen... ja, en, en, wat willen we? En dan denk ik dat mensen aan de ene kant een sterke economie willen... en aan de andere kant een sociaal beleid. Ja. En die combinatie moet je voor bij ons zijn. Hmm. Ik heb een prachtig flipboard mee naar binnen okay. uh, ges, gesleept. Uh, en daar staat, uh, daar staat een uh, campagnestrategie op... dat is dus blijkbaar wel naar buiten gekomen... van de VVD in 2008. Okay. Dat weet uh, misschien niet iedereen nog... maar daar zat een, zat een redelijk militaire strategie achter. Dat is uh, gereconstrueerd door meerdere journalisten. Vrij Nederland onder andere. Zij stonden toen in 2008 op twaalf zetels. Dus het was nog veel erger dan uh, ja. de Partij van de Arbeid nu had. Ze zijn aan het eind van die campagne geëindigd op 31. Ja. Nou, een succesvolle campagne kunnen we dus dan wel beslissen. Ja. Boudewijn Revis was daar de, de, de leider voor. Of de, de, de, de gedachte, die heeft dat bedacht, opgezet. En het um, allergrootste probleem in het begin was... dat ze niet meer duidelijk was wat de VVD nou precies was... Mm -hmm. voor de normale Nederlander. Ja. Um, ik dacht, dat daar zit wel een beetje een um, uh, parallel... met de Partij van de Arbeid ja. op dit moment. Ja dat mensen niet meer precies weten... kijk, bij Roemer en bij de SP... bij alle partijen die het goed doen... weet je precies wat het is. Maar de Partij van de Arbeid, ja. Nou ja, we hebben eerder in het programma gehad... aan de orde gehad dat we het zo precies ook weer kennelingen niet weten. Want dat is standpunt... dat, dat Flipflop nog wat. Mm -hmm. uh, dus ik denk juist dat de komende weken... Uh, een moment zijn waarop blijkt... of we nou precies van iedereen weten waar die staat. Mm -hmm. En ja, voor ons, ik zie hier op die flip over dus, dus uh, vier punten staan ja, wat, van, wat, van de, uh, de VVD. Wat ze he? bijvoorbeeld hebben gedaan... Uh, ze hebben tegen Rutte, was toen ook al leider... Uh, Rita ja. van Donk was weg. Uh, eerste waar ze mee gestopt zijn... is, is uh, verwarrende berichten zoals een groen beleid wilden ze in die ja. tijd uh, inrichten. Dat was een idee van Rutte. Uh, gelijk gezegd, mag je nooit meer over hebben. moet je stoppen. Mm -hmm. dat, is, dat is niet duidelijker maken wat de VVD is. Ja. Dat hebben ze weggegooid. En toen hebben ze gekeken wat de zwakte van de tegenstanders is. Ja. En toen hebben ze ook gezegd, we moeten een vijand hebben. Ja. Want een vijand, weer die militaire gedachte... dat bindt ook de achterban. Ja, nou ja we staan hier voor een flip-over. Dit soort flip-overs herinneren maar ook nog wel van, van sessies... die we uh, met de partij van we natuurlijk ook hebben gehad. En ja. die, die alle politieke partijen hebben dus zo. Ja. Dit is dan kennelijk naar buiten gekomen, maar dat is dan het enige verschil. Want zo uniek is dat niet. Maar en, bijvoorbeeld en, en, de VVD die en... besloot toen... Het is helemaal niet zo erg als wij af en toe de linkse elite in Nederland een klein beetje tegen de schenen trappen. Want dat is precies wat onze achterban wil. Nee, dat werkt niet voor ons. zulke besloten... dingen zie ik de Partij van de Arbeid niet doen. Nou ja, nogmaals, ik ga niet over de strategie uitbreid praten, maar ik vind het helemaal niet erg als wij de rechtse af en toe tegen de schenen schoppen. Hmm. Dus we zijn linkse partij. En, en de slogan uh, maar bij schoppen moet socialer, dat bij doen? sterker en socialer, uh, die, dat is eigenlijk een, een, ja, een bekende leuze voor de Partij van de Arbeid. En die, die voeren we ook nu weer. En die is Volgens mij herkenbaar genoeg. Want dat, dat is juist die combinatie. Want het, dat, voor de Partij van de Arbeid is het altijd niet inderdaad een eenzijdig zijde Het is een combinatie van sterker. Dus je moet in de economie. Het geld moet wel verdiend worden. En socialer. Je moet het eerlijk verdelen. Je moet zorgen dat, dat iedereen meekomt. En dat je samen dingen doet. Nou, dat, dat is ongeveer net zo kort. als wat er hier op deze uitgelekte flip-over van de VVD van destijds stond. Maar als je dit. Uh politieke landschap op dit moment uh, alle partijen ziet... die hele duidelijke richtlijnen hebben. Uh, Anti-Europa, uh, uh, immigratie, dat soort thema's. Dan kom je met sterker en socialer natuurlijk niet... met een heel concreet punt. Ja, maar de enige die echt dus anti-Europa is, is, is uh, Wilders. Um... SP zeer hier EU, Europa kritisch. Ja, maar, maar gisteren bleek er alweer de helft van, van uh, uh, uh, anders uit ja, te pakken. Ja, formulering dus... was niet helemaal... Nee, nee, nee, dat, afgeleid, gaat, ja. nee, nee dat, dat gaat verder dan formulering. Nee, dat was echt de vraag van lap je het aan je laars? Mm -hmm. He, dus is er iemand die in Nederland premier wil worden... die zegt, nou, de afspraak in Europa lap ik aan mijn laars? Of zeg je... Um, nou, we hebben wel opvattingen over hoe het moet met de economie... maar, maar we zijn wel bereid om daarover een, een, hè, met opgeven over gesprek te voeren in Brussel. Ja. Dat laatste, dat is het standpunt van de Partij van de Arbeid. Dat vind ik een heel verstandig standpunt. Hm. Um, wat uh, wat uh, opstelte toen, ja? uh, partijleider van de VVD in die tijd uh, deed... was uh, gewoon zeggen, we gaan 35 zetels halen. Ja. Dat had hij besloten bij het tandenpoetsen. 's ochtends heeft hij later verteld. En uh, dat heeft hij 's middags uh, bekendgemaakt. En uh, volgens uh, haalde hij het op vier We zetels. Dan gaan na... 35 zetels halen. Ja, uh, dat zijn verre ja. ja. Hoeveel zetels gaat de Partij van de Arbeid halen? We hebben er nu 30 en uh, dat uh, lijkt me een mooi streven. 30. We gaan 30 seatels halen. Dan ben je niet de grootste. Dat hangt er maar net vanaf, want die gaan ook ergens vanaf. Vorige keer met 30 uh, werden jullie tweede net. Ja, maar het is nu wat versplinterd landschap. Dus, okay. uh, nou, we zullen het zien. Maar wat ze ook hebben gedaan, heel duidelijk. Drie uh, kernthema's was er toen immigratie, veiligheid en economie. Ja. Um, groei en banen. Nou, die dringen en die en we hebben we er wat, twee. Groei en, en banen. Oké. Okay. Dus en dus eerlijk gezegd. Dus jullie reden. hebben ook zo'n flip, flipboard? Oké, okay, drie. We maken ervan. Jullie hebben ook zo'n flipboard. Ja, dat zei ik al. Ja, bij elke partij bedenkt voor een campagne. Wat zijn onze thema's? Nou, voor ons is groei, banen, eerlijk delen. Die drie. Um, we gaan naar muziek. Uh, een plaat van u. Ja. Dat is van Nederlands uh, Bodem. Nederlands Bodem. Singer, songwriter Marike Jager en haar band. En de vraag om een uh, plaat mee te nemen die kwam kort nadat ik een mailtje kreeg... dat ze van haar laatste album, uh, Here Comes the Night... nu ook een live uh, versie uitbrengt. Die komt binnenkort, dus ik dacht, nou is leuk. Ja. Ja, die is er nog helaas niet, want die komt. Dus we even gaan even de, week, de studio versie. Dus we gaan gewoon naar ja, de studio versie. Ook prachtig. Marike Jager. Gather old broken men sailors in the heart of the open sea and every evening they write, how could they know they are? By the moon, the moon Here comes the night Uh, meegebracht worden. Het Plasterk, um, PvdA kamerlid uh, staat uh, in de blokken om de campagne te starten. Ah, hij is eigenlijk al begonnen. En dit was natuurlijk hier Night van Marieke de Jager. Marieke de Jager. Ja. Niet, niet de Ja, ik zeg het altijd verkeerd. Um, toch even, <kliek> uh, uh, is er nog tijd dan om uh, haar muziek te spelen? Want dat wordt dan met de band. Ja, vergaan, nou, dat, dat vond ik wel een grappig toeval. Want ik wist niet dat u voor mij Neil Young zou meenemen. Ja. En die heb ik dus uh, nou, vele jaren geleden in mijn studententijd gespeeld... met mijn goede vriend Lex. Ja. En we hebben inderdaad in het afgelopen jaar... Zelf dus een liedje van Marieke Jager uh, zitten spelen. En is dat spelen binnen, binnen, uh, binnen vier muren en niemand luistert? O precies. Of ook wel om op nee, het podium te staan? Nee, nee, nee, nee, nee dat, destijds in de studentenvereniging deden we nog wel eens wat op het podium. Maar ja. uh, tegenwoordig hij overigens wel. Want hij, hij is veel beter dan ik. En uh, heeft ook nog andere bandjes en, en treedt wel... Ja. Want uh, zingen in het koor, in het concertgebouw... De, uh, geeft dat nog een bepaalde thrill en um, uh, opwinding... dat het ja. op die heilige plek uh, ja. optreden en met de aandacht die het ook geeft? Ja, de plek doet veel. Dus als je boven op die trappen... Ik weet niet, je kent het, hè, het ja, podium met die, gewend, die, die ja. trappen... die rode loper van boven, die deur naar beneden... als je dan naar je plek loopt... Dan, ja, het is gewoon een imposante plek. Dan heb je toch wat het gevoel God, dat ik dit mag doen. En dat blijft altijd wel een beetje zo. Ja. En is Ronald Plasterk dan ook een uh, performer eigenlijk? Nou, het mooie van zo'n koor is dat je nou juist... Als iemand in de zaal kan zeggen, ik hoorde jou... Dan deed je het niet goed. <laughs> je, nee, nee. Moet juist, je moet juist uh, je stem laten vervloeien... Met die van de mensen om je heen. En uh, eigenlijk met je oren ook uh, zingen, goed luisteren... En proberen dat er één klank van te maken. Dus het is ook wel... Uh, maar het zit ook misschien toch wel een beetje in. De behoefte om op te vallen en uh, te uiten in ieder geval. Uh, met muziek, in dit geval met het koor. Ja, maar nogmaals, dat opvallen mag dus in ieder geval voor het geluid. Die betekenen nee, nee, dat dat, dat je technisch. individueel... Ja. Nou ja, maar dat is waar het om mijn koor ja. om gaat. Het ja. geluid Dus je, je, mag, je moet juist proberen het samen te doen. Dus dat is wel uh, uh, goed. Het is geen solopartij. Maar wel graag op het podium. Dat was mijn punt eigenlijk. Ja. Ja maar, ja, maar zingen is overigens ook... de repetities zijn eigenlijk... Eh, ik snap wat je punt was, maar... Ja. Um, de repetities zijn het, gewoon harmonie. En dat is wel een overeenkomst. Want met, met mijn vriend Lex zongen we dan tweestemmig... en in zo'n koor zingen dan vier of soms acht stemmen. Maar harmonie is wel heel mooi. Dus die, die dingen die samenvloeien tot één, één geluid. En dat is ook mooi als er niemand anders luistert... Um, dan jezelf. Ja. Nou, uh, nou uh, hebben we de, deze week... Uh, meerdere politieke gasten in de overnachting. week uh, Pia Dijkstra van D66 ja. zat hier... en uh, die uh, heeft een vraag... voor u. Luister even. Um, Ronald Plasterk heeft, heeft... ik geloof dat hij het mij zelf een keer verteld heeft... dat hij, uh, omdat hij een aantal jaren... uit is geweest, niet meer terug zou kunnen... naar de wetenschap. Um, nou, zie ik ook niet dat hij... die behoefte zo heeft, maar goed... Um, en, en daarbij zei hij ook, bovendien ben ik eigenlijk al een beetje te oud voor de wetenschap. Want de echte ontdekkingen en de echte bijzondere dingen... dat doen jonge wetenschappers, net als in de topsport. Maar ik dacht, maar je ziet toch juist ook van die wetenschappers... die nooit stoppen en altijd maar doorgaan... die juist uh, uh, hele goede dingen doen. Dus hoe zit dat eigenlijk? Dat zou ik van hem willen weten. Ja, ja. Is, is, is het vertrek uit de wetenschap zeker definitief? Ja, dat is een andere vraag dan die ze stelde. Oh, heb weer verkeerd geluisterd? De, haar, de, de vraag van Pierre Dijkstra was met name... of het nou waar is dat mensen... dat het een young man's game of een young mm. woman's game is. En daar is denk ik het antwoord op dat het van de wetenschap afhangt. En als je nou een, een lijn maakt met aan de linkerkant... De hele abstracte vakken, dus wiskunde, theoretische wiskunde... en aan de andere kant zeggen, de geschiedenis of de, of de, de literatuurwetenschappen... Mm. dan naarmate het vak abstracter is... is de leeftijd waarop mensen hun belangrijke dingen doen lager... Dus de, de, de ontdekkingen, de doorbraken in de wiskunde worden vaak door 25 jarigen bereikt. Mm -hmm. Terwijl de historici schrijven vaak hun belangrijkste werk, misschien wel als ze 40 of 50 zijn. Ja. En daar zit de biologie, zit meer aan de exacte kant, maar zit wel een beetje tussen. Mm -hmm. En dat is denk ik, ik bedoel zonder dat nou helemaal te gaan verklaren, maar sommige vakken heb je heel veel ervaring voor nodig. Bijvoorbeeld geschiedenis moet je gewoon veel voor weten, gezien hebben en gelezen hebben. En andere zijn zo abstract dat je met een paar briljante gedachten er komt. En dat geldt dan voor de wiskunde. En de, voor de, in ieder geval voor de experimentele biologie die ik heb gedaan. Dat is, daar zit een theoretische kant aan. Maar dan moet je toch ook gewoon laboratoriumervaring opdoen. Ja. Dus in, in mijn vak doen mensen vaak een belangrijke ontdekking. Ja, ook nog wel na hun dertigste. Uh, soms wel na hun veertigste. Um, maar er is. En, en wat er gebeurt, is een zekere uh, uitwisseling. Dus als je boven de, de 40 geraakt is het aantal doorbraken misschien wat minder. Maar aan de andere kant, omdat mensen iets hebben opgebouwd... een ja. groep en een, een onderzoekstraditie en een instituut... gaat het soms net weer wat beter met hun werk. Ja. Maar ja, dat laatste heb ik natuurlijk nu afgeknipt. Ja. Dus even los van het feit dat maar ik... Maar goed, de wetenschappelijke wereld is breder dan puur de onderzoekers natuurlijk. Je zou kunnen zeggen, en wat Pia Dijkstra ook zegt... de ervaring die je hebt opgedaan in andere vakken van sport... Uh, takken van sport, die kan je weer mee terugnemen naar oh, de wetenschapswereld. Maar, ja, maar dat zou kunnen. En ik sluit ook helemaal niet uit dat ik op, op, op enig moment nog weer... bijvoorbeeld meer aan de onderwijskant in de wetenschappelijke wereld zou gaan doen. Hmm. Hmm. Misschien ook wel te combineren ook met de politieke uh, activiteit. Ehm... Um, maar dat is iets anders dan. Ik dacht dat ze daarop doelde is gewoon weer terug je laboratorium in. Je oude vak oppakken en weer in mijn geval DNA-onderzoek gaan doen. Ja. En dat heb ik 25 jaar met hart en ziel gedaan. En toen heb ik die overstap gemaakt naar iets wat mijn hele leven ook al fascineerde, namelijk de politiek. In mijn studententijd zat ik al in de gemeenteraad in Leiden. En uh, ja, die, die overstap was niet iets wat was niet lichtvaardig. Ja. En ik ben ook niet van plan om nou dit als een soort excursie te zien... en dan na een paar jaar, vijf jaar geleden overgestapt, zeggen... nou, dat was het dan, en dan weer terug mijn laboratorium in te gaan. Is, is politiek dan een roeping eigenlijk? Nou, het is de publieke zaak. Uh, is, en, en, het klinkt snel pompeus hè, als je zegt, we dienen de publieke zaak. Maar dat aspect moet er wel zijn. En die moet eerlijk zeggen... Uh, ook nou eens, ik heb dan een paar jaar in die Tweede Kamer rondgekeken. Er wordt vaak heel cynisch over gedaan. Over, over kamerleden, over politici. En als ik er rondloop, zie ik toch voornamelijk mensen... die gewoon heel erg hard werken voor de publieke zaak. En de een vanuit een, een zeer christelijke achtergrond... en de ander vanuit een heel liberale of een, of een sociaal-democratisch... of wat voor achtergrond dan ook. Um, maar je krijgt veel over je heen. Mm. Uh, je moet heel erg hard werken. Je hebt relatief... Ik bedoel, je hebt goede ondersteuning. Dus ik wil helemaal niet mopperen. Maar ja als directeur van een instituut had ik wel meer mensen die, die voor me holden... dan als Kamerlid. Dus je moet veel alleen doen. En, en... Maar de vraag was of het een roeping was. Ja, dus, dus, en daar is dit een antwoord op. Dus je moet toch wel gedreven zijn voor de publieke zaak om dat te doen. Hmm. Ja. Want uh, de wetenschap is natuurlijk gebaseerd op feiten. Politiek uh, is een spel wat, uh, waar de feiten ook wel een rol in spelen... maar misschien wat minder uh, serieus worden genomen af en toe. En nee, dat nee, af, dat doet ik... dat wel eens pijn? Het zit eigenlijk anders. Ik kom niet eens aan toe om, om, om de inhoud. Het is allebei een spel. Want je moet allebei regels en, en manieren waarop je het, uh, het, het uh, moet doen. Uh, maar bij wetenschap gaat het inderdaad meer om feiten. En bij de, uh, bij de politiek gaat het om, om opvattingen over feiten... En, en, en opvattingen over hoe de samenleving eruit zou moeten zien. En die kunnen verschillen en die kun je niet langs een lineaal leggen. Want ja, waarom is de een liberaal en de ander sociaaldemocraat Ja, dat, God, dat is een soort psychologie. Ja. Maar laten we daar dan maar van uitgaan dat iedereen dat is. Dus er is wel een verschil. Er is ook een verschil in tempo. Dus in de wetenschap uh, bestudeer je iets vijf jaar... en dan ga je naar een congres met de andere twintig mensen... die dat ook gedaan hebben in de wereld. En dan zeg je, nou, volgens mij zit het zo. Mm -hmm. Maar ik wil nog even vijf jaar over doorwerken... voordat ik een definitieve uitspraak doe... Mm -hmm. En in de politiek moet je soms gewoon een knoop doorhakken. In korte tijd. Ja. Dus er zijn verschillen. Ja. Ook een gentleman in de, de politiek. Job Cohen was ook een gentleman in de politiek. Absoluut. Die moest ja. helaas uh, het veld ruimen. Uh, omdat dat niet werkte. Uh, lang achter Job Cohen gestaan. Tot ja. aan het einde. om ja, te steunen. Ja. Uh, Een beetje de, misschien de laatste gentleman nog in de kamer. Nee hoor. Er zijn veel mensen. Veel gentle ladies en gentlemen. En hele, hele fatsoenlijke mensen. En ik wil ook... Totaal niet, en ik weet ook van Job, ik, ik spreek hem nog regelmatig, dat hij niet vindt dat hij er uiteindelijk mee gestopt is, omdat je hij, omdat hij geen gentleman mag zijn. Maar het spel is ruwer en harder geworden, dat is toch duidelijk? Het, het spel is soms uh, steviger, ja, dat is waar. En dan is de nuance, wat bij een gentleman over het algemeen wel een, uh, hoog in het vaandel staat, uh, niet altijd. Uh, nee, soms is dat zo. Een gewenst ja. iets. Ja, soms is dat zo. Maar je hebt ook... ook ja, ik, ik aarzel omdat ik even denk... van met, met voorbeeld is het altijd waar. Ik vond de, God, de voorgang van Job... Uh, Cohen, Wouter Bos heeft het lang uh, en succesvol volgehouden. Die was er ook best genuanceerd. was er ook geen uh, ongenuanceerd iemand. Dus, dus het kan best... En ik vind over Diederik ook afgewogen en genuanceerd hoor. Dus nee, laten we dat niet doen alsof het... Uh... Maar die moet nog 30 zetels aan. Dat staat nu nog op dat 22. Hard. Dat is goed, dat gaan ja. we doen. Ja. Uh, Els, je zit in de, in de Kamer, uh, uh, echtgenoot van Ronald Plasterk. Uh, Ronald Plasterk als premier. Je zucht. Nou ja, dat is helemaal niet aan de orde, toch? Nou, nee. zou dat kunnen? Ja, theoretisch kan alles. Nou ja, maar, maar... gewoon even gevoelsmatig. Is, is, uh, is oh. Ronald Pasterk een gedroomde premier van dit land? Dat, dat, dat vind ik, dat vind ik, vind ik een, een, een vraag die ik op dit moment niet kan beantwoorden. Oh ja, nee. Dat is heel diplomatiek. Ik had gehoopt op een hele passionele reactie van oh, natuurlijk. Volgens oh, nooit. Nee, of, of, of. Ja, ja, hij is het. Maar zou, zou Ronald Pasterk is eigenlijk niet de gedroomde, gedroomde premier zijn? Uh, nee, onze premierskandidaat is Diederik Samsom. Ja, ja wat wil je horen? Nee, dat is, en ik denk dat hij het hartstikke goed doet. En laat ik dat dan wel zeggen. Want ik heb dus met hem een strijd gevoerd... om wie de leider van de PvdA zou worden. Uh -huh. En uh, ja, die hebben we open en eerlijk gedaan. En hij heeft dat gewonnen. En ik zie het nou een paar maanden van dichtbij. Ik vind dat hij het hartstikke goed doet. Dus, dus, uh, en het gekke is, door die strijd zijn we ook eerder dichter bij elkaar gekomen... dan uit elkaar gedreven. Dus we hebben eigenlijk doen het nu ook goed. Ik uh, bedoel, hij is de baas van het spul. Maar we werken goed samen. Volgende week is hier uh, um, uw CDA-collega, daar hebben we het natuurlijk al over gehad... Uh, Sibrand van Haarsma Buma. Um... Een vraag. Ja, dan was mijn huiswerk om een vraag te verzinnen. Ik ja. heb ik al mijn huiswerk vandaag gedaan. Behalve dat. Behalve. het nou, dus ik ben met de, de CPB-cijfers in de weer geweest. Ik ben... ja, even voor duidelijkheid. Dat is het uh, ja, te testen of het, uh, het doorrekenen van de, van de plannen van de partij. Ja, nou, maar dat, dus, dat wordt ja. op dit moment allemaal gedaan. En dan worden. Ja, moet het dan krijg je weer, de, wordt, de, weer een tekst. En dan met een weergaan van hoe we het willen. En dan moet je dat heel nauwkeurig lezen. Want, want als dan iets, toch iets anders is opgeschreven... dan het de bedoeling was, dan... Dan, dan schept dat verwarring. Dus daar ben ik mee bezig geweest. En, en ik, ik wist dat ik nog iets had moeten doen. En dat was nadenken over de vraag aan Sibrand. Ja, het um, is campagnetijd. Dus dat soort dingen doen er toch een beetje toe. Denk ik. Ja, en ook, nee, ik zeg ook, dat is ontzettend belangrijk. Dus ik ga nu iets verzinnen. Dus vaak is het best om maar gewoon... wat zou je zelf heel graag willen weten? Ik ben uh, daar toch in één keer heel beheerd. Ja, dan ga ik diep, diepste. Nou...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 Mm. Dus ik vind het eigenlijk wel interessant. Is die nou iemand die op de achtergrond... Was het een volgeling van uh, Jan-Peter Balken of juist een criticaster? Ja, nou, dat, dat kan hij dan meteen ook beantwoorden. Ah, ja. Maar uh, ja, dat vind ik wel interessant. Want je ziet dus de andere mensen, vooral André Rauwvoet... die is uit de ChristenUnie gestapt... maar op Twitter is hij dagelijks bezig met, met actuele politiek. Mm -hmm. um, en dat is Balken helemaal niet. Dus, dus, ja. Mist u hem? Um, Jan-Peter Balken, hè? ook had op zich een plezierig contact met hem. Maar het kabinet is natuurlijk een beetje toen op een bekaterige manier gestrand... over, over de kwestie rond Oerskan en Afghanistan. Maar we hebben sindsdien een, een reunie gehad met het kabinet een paar maanden geleden. Els was erbij, partners waren erbij. En, uh, um, dat was eigenlijk reuze gezellig. En daar was hij ook en dat was Wouter Bos ook. En, uh, um, dus als ik hem zie is het altijd... Uh, nou ja, je hebt toch wel veel meegemaakt. Je zit er ook... <lacht> Nee, ja, maar, dat, dat klopt wel, ja. Ja, ja. maar ook, ook, ik ben, ben ook samen met hem en de mensen van het innovatieplatform... naar, naar Japan gevlogen en We zo. We zijn er uh, doorheen qua tijd. Okay. Ik ga danken. En veel uh, succes wensen tijdens de campagne. Ronald Plaster, Tot ziens. dankjewel. and <laughs>